Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar definitief staan op 385 euro, zegt demissionair minister van Ark. Het kabinet neemt de motie van de SP over die vorige maand met een ruime Kamermeerderheid werd aangenomen. Het niet verhogen van het eigen risico kost 148 miljoen euro, schrijft van Ark aan de Kamer. Het is volgens haar aan het volgend kabinet om te besluiten wat er in 2023 en later moet gebeuren met het eigen risico. De wet schrijft voor dat het bedrag nu jaarlijks stijgt met de stijging van de zorgkosten. Vijf partijen gaan de nieuwe coalitie vormen in de provinciale staten in Brabant. Het zijn VVD, CDA, D66, GroenLinks en de P van de A. Maandag worden de details over een akkoord bekendgemaakt. Het vorige provinciebestuur viel omdat een aantal partijen niet meer samen wilden werken met Forum voor Democratie. In Afrika verspreidt het coronavirus zich steeds sneller. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het ergste daar nog moet komen. Tijdens de eerste en de tweede golf maakte corona in Afrika... naar verhouding veel minder slachtoffers dan in Europa en Amerika. Maar nu grijpt de besmettelijke Delta-variant steeds sneller om zich heen. Afrikaanse landen lopen ver achter bij het inenten van de bevolking. Een internationaal programma om armere landen aan vaccins te helpen... komt nu op gang. En Hongarije moet de komende twee wedstrijden zonder publiek spelen. Het land is gestraft voor incidenten op het EK voetbal. Zo waren er bij de wedstrijden in Boedapest apengeluiden te horen... en waren er spandoeken met homofobe uitingen te zien, stelt de UEFA. En ook moet de Hongaarse voetbalbond een boete van 100.000 euro betalen. Het weer. Vannacht is het helder. Er kan wat nevel ontstaan. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag af en toe zon. Smiddags vallen er wat buien, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. And to mm -hmm.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 I don't touch you're the reason i believe in love it's been difficult for me to try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 Through. It's enough for this restless warrior just to be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 Quand on cacte, prends-moi de la place place, soit tu me comprends Sinon tu te t'ailles, toi je me taille ou tu, tapes au-dessus d'amélé pas de batte, me que voulez-vous que voulez-vous? Non mais de quoi je me mêle? Je veux de l'air avec toi, je m'en. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non y a pas de truc. T'es coucou, coucous de ma je veux le bifton, pas de beau. Ik heb photo. Fuim, hm, hm, pas de boek. Appel me Katalé, amé, hm. T'aimes toucher, moi, je le sais bien, je le sais. Hm, appel me Katalé, amé, hm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule Le boek est trotter dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? Je sais pas, si c'est décob, en vrai, me papa. Tout be, les codes, codes, de codes, est capable, je vois pas vaisseau sommeer, y'a jamais rien sans rien Y'a que des mots, que des mots, je veux pas me laisser faire Où est mon vaisseau, père? J'aimerais toucher le ciel Tu yombe, yombe, yombe, yombe, yombe, chérie, tu sais Chérie, coco, fais moi hum mm hum J'veux le bifton, pas de boho Chérie, coco, fais ma photo Fais moi hum mm hum, pas de boho Appelle-moi Cataléa, améa Hum Hum, hum T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais Appel moi Katalé, voor wie je je er van trots op voelt, Je praat, ik heb alles gezien, dus ik drink, ik drink, ik drink, ik drink, je drink, ik je ik drink, ik drink, ik drink, ik drink, je drink, quoi je me Mm -mm, pas de beau bout moi peine m'a catale mea Aime mm -mm. toucher moi je le sais bien je le sais mm -mm. A moi m'a cataleya mea mm -mm. Pour qui tu te prends joie en toi tout début GFM, GFM, GFM. GFM. Maakt ze naambaar van de zon schijnt. Efterschon met patent op de zon. CFM 24 uur per dag hete zomerhits. GFM.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 Oejitos me miran a mí. Zoveel tu avaricia, con tantas caricias. Tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo kerkpak, mis sabanas. He prendido fuego en mis camas. Vuel que te necesito. Que defiende otro poquito, poquito, poquito. Haste al amañar.